Mark Hokke met het NOS Journaal. Burgemeester Taleb van Rotterdam is tegen een aparte opvang... van homoseksuele asielzoekers. In het programma College Tour zegt hij dat het apart zetten van homo's... een verkeerd signaal uitzendt en ontoelaatbaar is. De PvdA-burgemeester keert zich daarmee tegen de Tweede Kamerfractie... van de partij, die gisteren voor een motie stemde... om homoseksuele asielzoekers die lastig worden gevallen... op aparte plaatsen op te vangen.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 De Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzman, alias El Chapo, wil zo snel mogelijk worden uitgeleverd aan de VS. Hij heeft zijn advocaten opdracht gegeven de onderhandelingen daarover te beginnen. Guzman verzette zich eerder nog tegen uitlevering, maar volgens zijn advocaat is hij inmiddels gebroken door het strenge gevangenisregime. Zo zou Guzman om de vier uur worden gewekt, omdat hij al twee keer eerder is ontsnapt. Een man die vorig jaar zijn ex wager doodschoot in Amsterdam krijgt geen celstraf. Volgens de rechter was er sprake van noodweer. De man schoot zijn ex wager dood tijdens een ruzie in de portiek voor de woning van zijn zus. Het wapen had hij afgepakt van het slachtoffer. Het openbaar ministerie had 14 jaar cel geëist tegen de man... omdat hij zijn ex wager met voorbedachte raden zou hebben doodgeschoten. Het weer, lokaal zijn er nog felle buien met kans op onweer en hagel. Vannacht in het oosten en zuidoosten mogelijk sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger en op diverse plaatsen is er ruimte voor de zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het ZFM, Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort? Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZF... ZFM Beachmasters. Ja, het laatste uurtje wat je hoort hier op de radio. En uh, dan een uurtje rust en dan hebben we... Uh, hoe heet hij nou? Charrel Duif. Tussen vloed. Dit is ZFM Beachmasters. Het derde uur van woensdag 2 maart. Met Victor Pitch Black. ...komt er hier op deze radio. Een heerlijk nummer van Walt Stoutsen... ...Brandon Hart, Lies of True. Wat heeft hij goed gezegd. Your smile is so fake. The love you imitate. Your misrepresented heart... ...got me fooled for a day. Your truthful sounding lies. Your solid alibi fish of tears roll. Ain't this a pity watching your pretty smile so warm? Door. En daarvoor hoor je... Fabriolant Emotional. Jasmine Thompson met Adore. En daarvoor hoorden we Flux Palafson met Emotional. Wie is zijn zuster? Flux Palafson. Het <laughs> gaat niet goed, hè? Nee. Je kan weten, lekker in Studio 12 zit op vrijdag bij uh, Marie's Mulder. Door Breakdown. In ieder geval ben je wat beter. Uh... Ja, maar dan ga ik ook heel snel praten. Maar dan komt hey, we nu Mulder zelf. Ja, maar dan zeg je toch ook Maan Perfect World van by Hardwell? Ja. Dit is I de winnares van The Voice. 2015-2016. Perfect World, powered by Hardwell. En uh, nu al in de top 40. Bit this mind. Hold on till the morning light. It's not too late, not too late. your arm and take my hand and follow me to a place that we should have. ZFM Beachmasters. En op de tv heet ik Jonas. Nu. Maar de, de vorige twee heet ik Stefan. Ja. Maar die is volgens mij een tijdje weg. Ja, Stefan is nu uh, ondertussen anderhalve maand al weg. Anderhalve maand? Ik weet niet. Alweer twee maanden. Half december ging jij weg. Oh nee, 25 december was de laatste uitzending. Ja. Of één dag voor kerst. Kerstavond. Wanneer ja. was het? Ja. 24, 25. Nou, ik zal zo zeggen, zo vaak al tegen Steven zeggen... kom een keer langs, kom een keer langs, kom een keer langs. Ja, maar hij heeft het ook hartstikke druk, hè? Ja, nou, ik ga niet vragen met wat, want nou, laat maar. Ja. Vrouwen. Met de radio. Nee, dat uh, doet hij uh, één keer in de week in de studio. Uh, ja, college. Ja, ja, dat weet ik. Maar dat is niet s'nachts, dat is ook niet s'avonds. Dan is het dicht. Ja, dat weet ik. Nou dan. Maar voor de rest hoeven we toch niet zijn privéleven. Jongen, ik ben er dol op. Maar hij komt binnenkort een keer langs, we weten nog niet wanneer en uh, dat gaan we wel even redden. Misschien volgende week, laten we het hopen. Ja. Yeah? Bell in my left. Do you goed? Give it to me. And you never flirt is met sack. Heb je shakes got? Nay, stink him out. I met a boy last week trying to run that game. Made it sounds so sweet when it say my name. I say boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sack? Tell the boss last night buying out the boss. said I can ride top down in the Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sack? Baby, I've been to Kim and Yeah. Oh. Die voor Fleur East, East, uh, Fleur East met uh, seks wat Sander net heeft gehad En uh, nu hoor je Oh ja, met wie? Nou, je hoort nu in ieder geval Oliver Helder met Sean Funk Met Fifty Shades of Grey Dat is nergens Fifty ja, Je hebt een seks gehad met je rechterhand Alweer? Dit is nog steeds ZFM Beatmasters met Sander Darij en Jonas Parson Hier op ZFM 104.169 Zie je op kanaal 40 ZFM www.zfm-live.nl And summer got helemaal lost I'm losing sleep that smoke so I can breathe It's too dark, it's too loud in the city If I had it god I would say he was wrong Got these scars but I think they're pretty So I Okay. Chess Gray hier op uh, ZFM. En uh, het is half helaas. Ik heb er geen zin in, maar. Ja, uh, nou, ik wil het ook wel doen, hè? Ja, jij mag hier nou wat doen. Oh. Nou ik, ik bereid me vast voor. Dit is het weerbericht van woensdag 2 maart om uh, half negen alweer. Het weer van meeting groep voor de avond, morgen en overmorgen. Buien met regen, hagel en sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot het vriespunt. Morgen is nog winterse buien, maar later op de dag. Droog en steeds meer opklaringen. Het eerst aan zee, het wordt 5 tot 8 graden. In de nacht van na vrijdag koelt het tot uh, rond het vriespus af. Vrijdag bewolkt met natte sneeuw, later regen. Het is iets kouder rond de 5 graden. Dit was het weer van Meteor Consult. En nu uh, door naar uh, die in Studio 48. Nou, Jonas, hier uit Studio 48 weer een leuke mop en het gaat over de Duitse elftal. Tijdens het WK in Brazilië wordt het Duitse elftal ontvoerd door een boze Braziliaan... die niet willen dat zij het WK gaan winnen. De ontvoerders hebben 10 miljoen euro gevraagd... en anders overspoelen ze het elftal met benzine en steken ze hun in brand. Om het geld bij elkaar te zamelen... worden er vanuit Duitsland vrijwilligers gestuurd naar Nederland om geld in te zamelen. Ze zijn ook bij Fred die net een wedstrijd van Oranje zit te kijken. Fred? Er wordt aan de deur gebeld en daar staat een collectant die een heel verhaal vertelt. dus als ze geld... Of overspoelen met machine of in steken. Fred. nou, nah. Die vindt het toch wel zielig. En die, vindt, die vraagt aan de collectant. Hoeveel geeft de geminderde persoon nou? Waarop de collectant uh, antwoordt. Ach, zo'n liter of drie. Zo leuk. Zo Eerlijk gezegd vond ik echt de bal aan. Ja, dit is chan, dat ben Met stitjes. I thought that I've been hurt before.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 Move on You watch me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 Stitches hier op uh, ZFM. Met onze eigen Sander. En onze eigen Jono. Ja, ja, Sander en beetje Masters. Elke woensdag van 6 tot 9. Dit was Shawn met Stitches. En wij gaan gewoon lekker door met uh, 99 Souls. The girl in mine featuring is jouw group? Destiny's Child Embrace. Excuse me, No, no. En uh, als je dit nummer hoort, losgaan. Bouw feestje ervan. Heerlijk, het leven is kort. Night naar Talk to you for a minute. Of Souls, the girl is mine. Girl. Remix. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Excuse me, can I please talk to you for a minute? En we gaan nu naar het heerlijke nummer van Henk Diesel luisteren. Henk Diesel is een Nederlands artiest. Henk Diesel hè. Henk Dissel. Stap ja. voor stap, stap ik je voor kant stap. op. Twijfelachtig kom je dichterbij. Ik zoek voorzichtig naar de juiste woorden. Een knipoog en je lacht naar mij. Ik voel dat de grond onder mijn voeten plots verdwijnt. Ons houden van bestaan moet dit het zijn. Ik zie wat je denkt, ik zie wat je voelt. Ik lees in je ogen wat... Voor stap, stap ik je kant op, twijfelachtig kom je dichterbij. Ik zoek voorzichtig naar de juiste woorden, een knippel en je lacht naar mij. Ik zie wat je denkt, ik zie wat je voelt. En wij gaan gewoon lekker door met Samen voor Altijd en wie speelt erin? Ja, Marco Borsato. En zijn dochter Jade Borsato. En samen met John Edwin Bank En de dochter van uh, John Edwin Bank Is een uh, rustig mooi nummer. Luister maar. Samen voor Altijd. Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach. We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag. Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn. Ik hou van jou, ik ken je al vanaf zolang als je bestaat, ik draag je bij me, maakt niet uit waar ik ook ga, ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn, ik hou van jou, ik hoor bij jou, jij hoort bij mij, we blijven samen voor altijd, ik laat je nooit alleen, je maakt me blij. Ik hou je vast en laat je vrij. En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet. Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij bent ik en ik ben jij. En dat is voor altijd. Leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij. Maar wat een hoop mooie momenten delen wij. Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij. Ik hou van jou, ik hoor bij jou, jij hoort bij mij, we blijven samen.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 Van Ja, en je hoorde zojuist. Wie hoorde je, Sander? Mark Bezater en zijn dochter Jade. En John Eubank en zijn dochter. En zijn dochter. En wij gaan verder met Tupalipa. Lipa. Be, Be the one. Hier, live in Beatmaster. Nog 15 minuten op de klok. En dan gaan we weg. the Anyone Be the one. Be the one. Je hebt het helemaal gehoord. Ja. Be the one. Nog tien minuutjes zetten van Beat En dan is het nog weer Ja, jammer genoeg wel. Maar Sander heeft zo'n mooi nummer. Hè. Maar dit is een beetje ode. Ode aan Willem. Ja, dit is een beetje ode aan uh, meneer Bruist. Meneer Bruist, kom er snel bovenop, want we missen u. Het is een Nederlandstalig nummer van Monique Smit en Tim Douwsma. Weet je wat ik eigenlijk van Willem mis? Nou. Het is no. een Ja. Maar, maar uh, we gaan binnenkort een bitterball ik met hem eten. Ja, dat gaan we, In, we zeker doen. Ijskouwe kletsen ernaast. Ja. Helemaal goed. Maar uh, we gaan nu lekker luisteren naar langzaam wordt het zomer van Monique Smit en Tim Duisma. Zet even Beachmasters. Bijna negen uur, bijna afgelopen. Wil jij volgende week een DJ in de studio? Stuur even een mailtje. Zet even Beachmasters, apenstaatje Mouwen gaan naar buiten. Zet je tanden in vandaag en dag uit. Luister maar een vogel, vergeet je naam. Hang je zorgen als de lakens uit te draaien. Laat ze wijn in de winter, laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zomer. Alle wolken mij over, als we in het zelf geloven, worden afgelopen. bang en onzeker zijn, altijd, in een wereld van verschil, voor een lange weg, sta jij, jij. Vooruit, stap voor stap, vooruit, vooruit, stap voor stap, vooruit, vooruit, stap voor stap naar de zon. Ja, Monique, Smit en Tim Duisman. Willem, we denken aan je met Langzaam Wordt Het Zomer en met die lekkere reggae eronder. Hé, hey, maar als jij, jij dat het over Langzaam Wordt Het Zomer, hè? Ja. Maar wat vind je hier ervan? Jacques Vier, Ruud uh, met uh, Wille de Zun, hè. Langzaam Wordt Het Zomer, volle de Zun. Snap je nummer nog? Ja. Dit Heerlijk is nummer. Jacques Vier, Ruud. Uh. Luister vooral goed naar de mondharmonica, daar moet je helemaal bij weg. Follow The Sun, hier zetten we een masters. Speciaal voor Maurice. Laatste nummer. Eén laatste. Dit is weer een oda aan Maurice Mulder.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 Ja Dat Sander hier op de lucht haar mondharmonica aan het spelen is, moet ik met traan mededelen dat, dat weer het alweer het laatste is. Ja, nou, nog het, het, het eindnummer dan, maar ja. Nou, dit was Chaffee Ruud met Follow the Sun. En wij sluiten het... af met onze eigen vertrouwde lieve schat: En dat is Hans Poets met Dance the, the War. World is over over. Uh, Under the War. Dance the War is over. Ja. Hartelijk bedankt voor het luisteren van deze woensdag 2 maart van 6 tot 9. Drie uur lang ZFM Beachmasters. Met onder andere de gast van vandaag, DJ Stone Heaven Die uh, een anderhalf uur een lekkere liveset hebt neergezet. En uh, onderhand Sander voor het Nederlandse talige muziek van vandaag. Ja, graag gedaan. En hierbij bedank ik natuurlijk ook onze gastpresentator Jonas Paarzon. Ja, ja. Volgende week zijn we er weer. Van 6 tot 9. Met de heetste, heerlijkste hit... Van 2016. En uh, Sander is er ook. Zeker weten. En ik ben er ook. Ik zeg jullie bedankt. Het was een heerlijke uitzending. De negende editie. Volgend jaar. Volgende week alweer de tiende editie. Zet van van Beachmasters. Ja, ja, ja, ja, ja. Met een beetje geluk. Stefan Kollaert ook in de studio. We, we hopen het. We hopen het. Dit was Zet van van Beachmasters. Woensdag 2 mei. Maart. <laughs> maart. Maart. Van 6 tot 9. Negen aflevering. Ik zeg jullie dankjewel, dankjewel Sander. Jij ook Jonas. Tot de volgende week en tot ziens. I